De nieuwe kleren van de keizer Heel lang geleden leefde er eens een keizer. Hij was erg rijk, maar geen goed bestuurder. Het enige waar hij zich druk om maakte waren zijn nieuwe kleren. De keizer draagde elke dag een nieuw stel kleren. Men zei dat hij zowat elk uur andere kleren aandeed... Hij besteedde altijd al zijn geld aan het naaien van kleren naar de huidige trends en patronen. Hé, hey, je draagt vandaag nieuwe kleren. Ga je morgen een nieuw setje kleren dragen? Nee, nee. Ik kan niet zoals de keizer mijn kleren zomaar even omwisselen. Ja, we moeten aan onze families denken. We kunnen niet zo extravagant als de keizer zijn. Hij geeft niks om zijn keizerrijk, zijn mensen en zelfs niet om zijn leger. Wat een egoïstische man is het. Hij heeft niet eens een goede smaak met zijn kleding, maar verwacht wel dat we hem bewonderen. Hebben we een keuze dan? Je zal gestraft worden als je zijn kleren lelijk vindt. Ja, dat is waar. Op een goede morgen kwamen er een stel oplichters in het keizerrijk... Ze naiden een paar kleren in elkaar voor een paar mensen in het keizerrijk. Men begreep niet wat ze droegen. Maar de oplichters hemelden de kleren zo enorm op dat men ze niet kon weerstaan. Dit ook omdat ze zeiden dat alleen de wijste mensen hun kleren konden zien. Waar is mijn shirt? Kun je het niet zien? Ik heb het in mijn handen. Nee, ik kan het niet zien. Oh nee, nog een stom iemand die we hebben ontmoet. We zijn twee van de beste kleermakers in de wereld. Alleen wijze mannen kunnen zien wat we genaaid hebben, niet sukkels zoals jij. Word wijs en je zult je shirt kunnen zien. Ja, ja, het is prachtig. Al snel werden ze zo populair dat de keizer erover hoorde. De keizer had zoveel gehoord over hun perfecte kleermakerswerk... dat hij besloot om wat kleren door hen te laten maken... Al die kleermakers naar mijn paleis. Ik wil dat jullie wat kleren voor me gaan naaien. We zijn vereerd om deze mogelijkheid te krijgen. We zullen een aantal van de mooiste en verfijnste kleren maken voor Uwe Hoogheid. Iedereen zal jaloers op u zijn. Maar, Uwe Hoogheid, er is iets speciaals aan de hand met onze kleren. Wat is dat? Alleen die mannen die geschikt zijn voor hun werk en wijs zijn kunnen ze zien. Niet de ongeschikten of dommen. De keizer bedacht zich dat hij op deze manier kon zien... welke van zijn raadsmannen niet geschikt waren voor hun werk. We hebben eerst wat van het beste zijde doek nodig. En wat zei de draad? Bezorg ons alsjeblieft een weefgetouw en een paar dagen... om de beste kleren voor te bereiden die uw hoogheid ooit heeft gedragen... De keizer bood ze veel geld aan en beval zijn mannen hen niet te storen... terwijl ze aan het werk waren. De oplichters stopten al de zijden doeken en draden in hun eigen zakken. Ze zetten het weefgetal op in hun kamer en gingen doen alsof ze iets aan het weven waren. Alle raadsmannen van de keizer werden bang toen ze hoorden over de kleren. Wat vind jij? Kun jij de kleren zien die ze genaaid hebben? Ik heb erover gehoord. Nooit gezien. Wat als we niet in staat zijn de kleren van de keizer te zien? Nou, dan raken we onze banen kwijt. Een paar dagen gingen voorbij en de keizer riep zijn minister-president bij zich... om te zien hoe ver de kleermakers al waren. De oude man was eerst bang, maar hij gehoorzaamde de keizer... en ging naar de kamer van de kleermakers. Terwijl hij naar hun kamer ging, dacht de minister-president... De keizer heeft me in problemen gebracht. Wat nu als ik het niet kan zien? Hij zal me van mijn taken ontslaan. De minister-president ging de kamer binnen... en zag ze beide werken aan het weefgetouw... maar kon geen kleed geweven zien worden. Beide kleermakers verwelkomden hem... en lieten de patronen zien die ze voor de keizer hadden ontworpen. Maar er was niets te zien in hun handen... en de minister-president had geen andere keus dan om het te bewonderen. Hij keerde terug naar de keizer. Wat vond je ervan? Uitstekend, uw hoogheid... Die patronen die ze voor je ontworpen hebben. Ongelooflijk. De keizer was tevreden. Na een paar dagen stuurde hij zijn twee raadsmannen om te kijken hoe het ging met de kleermakers. Ze kwamen aan bij de kamer. De kleermakers lieten hen de kleren zien en ze bewonderden het kunstwerk wat ze op de kleding hadden gemaakt. We hebben de mooiste kunst voor uw hoogheid ontworpen. Kijk goed naar dit precieze werk. Het zal de keizer fantastisch staan. Beide raadsmannen waren in de war, omdat ze niets konden zien in de handen van de kleermakers. Ze keerde verward terug naar de keizer. Zeg eens, hoe zijn mijn nieuwe kleren? Prachtig, uw hoogheid. We hebben nog nooit zulke prachtige kleren in ons leven gezien. Het is het meest charmante kleed wat u ooit zult bezitten, uw hoogheid. Bravo! Vraag wanneer het klaar zal zijn. Ik wil de kleren zien voordat ze het uit het weefgetouw halen. De keizer ging naar de kamer waar de kleermakers aan het weven waren. Welkom, uwe hoogheid. Zijn jullie klaar met jullie werk? Ja, ja uwe uw hoogheid. hoogheid. Al, Al uw, uw kleren, kleren zijn, zijn klaar. klaar. Hier, Hier zijn ze. Terwijl ze dit zeiden, zwaaiden de kleermakers met hun handen in de lucht alsof ze de kleren aan het dragen waren. Ze vertelden over de schoonheid van de nieuwe kleren die ze voor de keizer gemaakt hadden. De keizer kon niets zien. Hij dacht een tijdje na. Ik kan helemaal niks zien. Betekent dit dat ik ongeschikt ben voor mijn werk? Ik zal dan mijn troon verliezen. Uw hoogheid, wilt u het kunstwerk zien wat we hebben gemaakt voor uw Rode Mantel? Alsjeblieft, kijk even. Eh, uh, ja. Ja, het is prachtig. Ik vind het erg mooi. Ik heb nog nooit zo'n mooi kleed gezien. Uh. Dank u, uw hoogheid. Wanneer zullen mijn nieuwe kleren klaar zijn? Ik kan niet wachten om ze te dragen. Nog, nog maar, maar een paar, een paar dagen, dagen, paar dagen meer. meer. De keizer gaf ze een paar dagen meer tijd en ging de kamer uit. Een paar van de mannen van de keizer hielden de kleermakers in de gaten. Ze deden alsof ze de kleren naaiden, maar zonder draad in de naald. De mannen van de keizer waren verward om hen te zien. Het nieuws over de kleren van de keizer verspreidde zich door de hele stad. Alle mensen in de stad wilden dolgraag de nieuwe kleren van de keizer zien. Na twee dagen ging de keizer naar de kleermakers. Zijn mijn nieuwe kleren klaar? Ja, uw hoogheid. Hier zijn ze. U zal eruit zien als de charmantste man op de wereld als u ze draagt. Hier zijn ze. Doet u alsjeblieft uw kleren uit. De keizer deed zijn kleren uit en deed de kleren aan die werden aangeboden door de kleermakers. De keizer draaide zich naar de spiegel om om zijn nieuwe kleren te zien. Wow, u zult niets van het gewicht van het gewaad voelen omdat het zo licht als spinnenweb is. Of oh, niet aan uw hoogheid? Ja, ja. Dit is echt voortreffelijk. Goed gedaan, meneer minister. Ja, uw hoogheid. De twee hulpen uit het paleis tilden de mantel van de keizer op een of andere manier op en volgden hem. Al snel werd er een optocht georganiseerd in de stad. De keizer liep door het publiek. Alle burgers in de stad keken naar de nieuwe kleren van de keizer. En iedereen bewonderde het. De keizer was erg blij met alle aandacht. Terwijl de optocht het marktplein midden in de stad bereikte... keek een onschuldig klein jongetje naar de keizer en schreeuwde... Hij draagt alleen maar zijn ondergoed! Hé, hey, wees stil! Waarom, mijn vriend? Hij heeft wel het lef om de waarheid te vertellen. Zeg je nu tegen me dat ik geen lef heb? Als je dat hebt, zeg dan de waarheid dat je het kan zien. De keizer heeft geen kleren aan! Hij is in zijn blootje! De keizer was geschokt om dit allemaal te horen... maar nog meer tot zijn verbazing gingen alle mannen die daar stonden... schreeuwen over de nieuwe kleren van de keizer. De keizer schaamde zich, maar hij kon de optocht niet meteen verlaten. Hij realiseerde zich dat hij voor de gek was gehouden. Al zijn raadsmannen hadden gelogen en prezen de kleren aan. In plaats daarvan liep de keizer nog trotser en de twee hulpen volgden hem... Toen de keizer voorbij kwam, lachten alle mensen die daar stonden hem uit. <middels>